Het is tijd voor Echte Jammen. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, heel erg welkom bij de Echte Jannen, de Radio van Poont. En mijn naam is en blijft Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Meld bij een geluid heb je op echtejannen.nl. Daar is op Twitter is Echte Jannen En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Jannen radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. Nee, keraal 0800, -1 -1 -1. 0800 -1 -1. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is speciaal voor onze Turkse luisteraars. Er heeft nooit, maar dan ook nooit, een genocide plaatsgevonden op de Armeniërs. Nou, het kan maar gezegd zijn. Uh. Echt, Jan, dat ben je of dat ben je niet... Dat is genetisch bepaald, dat weet je ondertussen. Dus wil jij heel graag commissaris voor de Mensenrechten worden van de Raad van Europa. Maar moet je nou bedelen om een burgemeesterspostje omdat de PVV in een hakje heeft gezet. Zoals PVDA Frans Timmermans overkwam. Dan ben je dus een gigantische Johan. En zo is het maar met. Laten we nou maar eens even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of jou is geweest. Jan! Echte Jan! Of Johan, echte Jan! Of Johan, echte Jan! Of Johan, echte Jan! Of Johan! Teken erbij, Handje. Ja, ja! Willem! De neus Ik heb verder niets te zeggen, ik heb het diverse maanden gezegd, ik, uh, ik hoop dat u me verder niet lastig meer valt. Ja, de neus die staat na 6 jaar gevangenisstraf trouwens op vrije voeten en is ondergedoken. Maar we zullen snel weer wat van hem horen denk ik. Uh, het is niet alleen de grootste boef van het land, maar ook de man die laat zien dat politie-justitie in dit land op het niveau van Moduro Dam presteren. Laten we nou even eerlijk zijn Jan. Mooi gesproken jongen. Ja, Nee, maar het is toch niet te geloven? Nee. Iedereen weet wat hij heeft gedaan. Ja, denk te weten het toch? Ja, je Zelf niet mogen wat hij zegt. Nee, nou, ja, je weet de hand boven de hoofd. We willen wel Maar ik ben hem wel dankbaar dat hij heeft laten zien. dat wij hier nog steeds een totale Bananenrepubliek zijn. Als het gaat om politie en justitie. Willem, als je dit hoort, veel plezier. En de groentjes van de Jannen. En wat is het eigenlijk? Maar ja, deze week hebben toch wel een soort Jan dat hij toch... Ja, ja, ja, ja, ja, ja omdat je, ja, ja. Omdat je, omdat je uh, vrij je bent, bent en uh, een nee. echt Jan. Oké, hoi. We gaan verder met Nout Wellink. Deze informatie is tijdig uh, Gedeponeerd bij de waarderingsdeskundige. Uh, um, wij zijn er op wezen oh, oh, wat een ik, prachtige ik, man, hè. kan kunnen lekker ik, praten. Ik, uh, ik, ik, echt als je hem al hoort dan weet je al dat het dat, dat, dat, dat, dat, dat nee, een nachtmerrie van een rookbrok en een leugenaar. Als ik niet af, dan zet ik nou wat uit een... aan. Even oh, vijf minuten nou. Nou de oud directeur van de Nederlandse bank die heeft er weer niets mee te maken en kan er niks aan doen. Ach ach ach ach. Oh. De miljarden de miljarden in een Belgisch grote gepompt. Oh. Maar noutje heeft het niet geweten. Noutje, noutje, noutje heeft het niet, het niet gedaan. Vergeef even de schuld af te trekken van de ja. prijs. Oh, ah, noutje, nou ja we gaan het schelen. Ja, Nauw die soort. hè? Nautje? Schuif me die handel. Waar joh meid, mij te kennen doen. Baas van de Nederlandse bank in een paar miljard weggeven. Wat je eraan doen, Noutje? Ja, Noutje? Niks, niks, niks, dus? niks. Ik kan er niks aan doen. Nee, nee. nee, nee. Wat, is dan? Wat is het? He? Ah, Johan. Een, Johan o, Johan. Oh, trouwens, een Johan. Een waanzinnige Johan, hè? waarschijnlijke Johan. O, over Johan gesproken, oh. Hero Brinkman. Ik zeg, man, ik ben het gemanipuleer elke keer zo zat. Ja, dat was volgens mij uh, Hero Brinkman niet. De nee, Hero staat bekend als een man die flink <laughs> nee. kan uitdelen. Het was een bel, oh, sorry. Het was een bel? Ja. Waar het nog eens horen, hoor, Kan de Hero nog op? Hero. Hero. Nee, hero, Hero. zeg, man, ik ben het gemanipuleer elke keer zo zat. Dat is hier Brinkman niet, hoor. Nou, in het café, denk ik. Nou ja, goed. goed. Misschien dat een... Ik ben het gemanipuleerd elke keer zo zat. Dit is gewoon uh, uh, iemand die Jan. een ballon uh, uh, heeft ja. leeggezogen. Ja. Zal ik doorgaan? Ja. Hero Brinkman staat bekend als een man die heel erg kan uitdelen... maar hij laat zien dat hij moeilijk kan ontvangen. Doet benen beklag bij de grootste grap van Nederland. De Raad van de Journalistiek over een column in, in de Elsevier. En er stonden dingen in als uh, de Hero... Uh, die zou er een knokploekje hebben, wat er ook. En dat vond hij niet leuk. Er is alleen een probleempje. Hero, Elsevier erkent de NVJ niet... Hé, jammer. Ja, man. Ja, goed. Ronald Koeman. Dat je liever hebt dat er positief wordt gesproken. Dat, uh... Nou, dat had hij ook niet gezegd als hij geweten had hoe het vandaag afgelopen was, man, denk man, ik. Maar man, man, man. Uh, Ronald Koeman is een beetje voorstander van de Twitter-censuur. Ons sneeuwvlokje was namelijk boos op Gregory van der Wiel. Die twitterde iets over Ajax en Feyenoord. C Gregory van der Wiel? Wiel. Weet je wel, die, die, die, die jongen die vroeger respect stond... Hij nou heeft uit. vandaag geen foutje gemaakt. Dat nee, kun je wel nee, over hem nee, zeggen. Nee, nee, inderdaad. Knap gespeeld. Gregory. Niet. Bleh. Vond je het niet leuk? Ja, heel geestig. Dank je wel. Ja, in ja. ieder geval uh, ja, sneeuwvlogje uh, geen succes trainen tot zover misschien dit jaar we, we helpen ja, het nog vol, volgens Leo wordt die kampioen door ja, dus vol, ja, in ieder geval heel kinderachtig dat hij dat die, dat hij het gedoe dat die die jongen de Twitter weer voetbal bij uitgestopt. maar laten we eerlijk zijn uh, dit is natuurlijk uh, geschreven voordat hij met de Feyenoord over Ajax heen rolde ja. dus ik denk dat hij als toch ja niet mm -mm. ik doe pijn maar mm -mm. Uh, okay. Ronald Koeman, En echte Jan. Vrees een ja. keer. Jawor. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Nou Ja, dat begon allemaal zo onschuldig met onze hoofdgast. Ze studeerde aan de school van journalistiek. Deed een mopje lokale radio in Amsterdam. En werd de eerste Marokkaanse nieuwslezeres op AT5. Inmiddels is hij gevestigd medewerker van allichtone zaken voor diverse media. Als columnist en voor het gezag hebben de mediavakblad Broadcast magazine. Als u het kent, uh, kunt u ons bellen en werkt zij voor de NTR met het programma De Halve Maand. Hele, hele goede nacht en welkom, Raja. Niet Raja, maar Raja. Raja. Raja. Raja Het is Franse het is Velgata, Jean. Velgata. Ja. Raja Velgata. Raja velgata. Velgata. Velgata. Velgata. Velgata. Velgata. velgata. Ontzettend welkom, Raja Ruik Velgata. Dankjewel uh, uh, ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Mooi. We gaan even actualiteiten doornemen. Uh, <laughs> uh, het boerkaverbod, wat vind je ja. daar nou daarvan? Ja, het is ook zo'n voor de hand liggend thema. Ik dacht ja, ja, het het al, ik ga toevallig. hem krijgen het is van jullie. De wij zeg. pakken nu gewoon al even actualiteiten. Ja, dit zijn actualiteiten, maar ik vind, ik vind hem iets te voor de hand liggend. Nou, ja, we gaan meteen door met Ajax Feyenoord. Ja, het is dus als het Maar zo ik heb liever het Daarom is niet zo'n hoekje. Nee, dat doen jullie al. Nee, hier staan verschillende nieuwspijtjes. En Topman is er één van. Ja, absoluut. Je hebt gelijk. God, die Stefan Groothuis. Hey. Ach, oh. Geen sport, dat doen we oh. straks. Ik heb nog wel een aantal sportdingetjes. Maar het boerkaverbod, ja, ik ben heel simpel. Ik ben uh, zowel tegen boerka als tegen het verbod. Ja, en dat is lastig toch? Of niet? Of vind je dat nou mensen ja, het, het zelf maar moeten uitzoeken? Dat is een schitterend breed standpunt. Ja, maar dat betekent dat je voor niks bent? Hmm. Nou, dat vind ik wel weer iets te kort door de bocht. Maar ja. een, uh, uh, ik ben niet zozeer voor de boerka. Ik denk dat dat heel erg. Uh, tussen je instaat en, en de maatschappij. En, maar ik ben wel tegen het verbod. Ik vind dat het wel uh, zoals het in de wet staat, vrijheid van godsdienst, ja, dat dat gewoon zo van de baan wordt geveegd. Dat vind ik nogal wat in Nederland. Maar vrijheid van godsdienst, uh, er wordt geen godsdienst uh, uh, volgens mij uh, verboden. Het is alleen dat je. Nee, maar uh, het is wel, het is, een, uh, het is onderdeel van een religie uh, vanuit een religieuze overtuiging. En dat staat wel vast in de grondwet. Dus ik vind dat een... Um... Maar volgens mij staat ook vast in de grondwet dat je uh, je moet kunnen identificeren. Ja, klopt. En daarom zeg ik ook, ik ben tegen boerka En tegen het verbod, omdat ik geloof ja, dat wel altijd, in die dat vrijheid. Het is altijd een beetje de... Het is heel lastig. De, de, de argument, maar waar ik altijd denk, van, is, is, dan, is dan van... Ja, maar um, zo'n zo boerka, je bent ook een vrouw... Je hebt toch altijd het idee dat het toch ook iets te maken heeft met... met je kan me nooit zo goed voorstellen dat vrouwen het echt willen. Dat is misschien heel raar voor mij. Of nou ja, zal... misschien dat ik nog ietsje verder mag gaan. Dat dat, dat, we, dat we ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat we dat moeten willen. Dat vrouwen dat willen. Of zo. Ja, dan ga je of... nog iets verder. Maar ik geloof ja. wel dat vrouwen zelf de vrijheid hebben om die, voor die keuze te gaan. En ik geloof aan de andere kant dat er ook vrouwen zijn die gedwongen worden. Absoluut. Dat is ook een realiteit die we gewoon onder ogen moeten zien. Dus, um... ja, uh, dus. zijn maar hoeveel vrouwen zijn er in Nederland die een boerka dragen? Eén en twee. Volgens mij heeft um... De politie ook wel aangegeven dat ze niet echt iets met die boerka uh, gaan doen. Dat er geen. Uh... Ja, en dat ja, is dan natuurlijk wel weer moe vreemd. Moe want dat al... is een beetje tegenstrijdig, toch? Nou, ik vind ja, een het een beetje een probleem dat de, de, de politie gaat bepalen ja. wat ze wel en niet gaan doen in het wetboek. Blijkbaar want de volgende keer Als het... ik door rood rijd en, en hij gaat me bekeuren en zegt: Ja, uh, Jaapie, uh, hier heb ik nu even geen trek in. Ja, maar, maar blijkbaar kunnen ze het wel zeggen. Volgens de Centrale Ondernemingsraad is het gezegd. Ja, volgens volgens mij mij... Er... ja, het is wel gezegd, maar volgens mij mag het niet. Volgens mij mag je niet als agent even bepalen wanneer je wel of niet optreedt. Ik denk dat de praktijk het moet uitwijzen. Ja, ze, moeten ze, gewoon... ze kunnen waarschuwingen geven. Dan heb je geen boete, maar ja. dan moet je wel weet, je werk. Ik denk dat er gewoon een uh, Nederlandse miljonair moet opstaan... en die gewoon al die boetes gaat betalen voor die dames. In Frankrijk had je dat toch? Ja. Ja, Nederland, eh, is er misschien een Nederlandse miljonair die boetes wil betalen voor vrouwen met een burka? u kunt bellen Twitter naar 0800-1121 <laughs> en dan gaan we eens eventjes... Uh, maar, um, er wordt ook al gesproken dat deze vrouwen, die sluiten zich uit van de maatschappij, laat eerlijk zijn, het wordt een beetje lastig om uh, te solliciteren. Ja, maar dat vind ik dus persoonlijk ook. Ja, dat ja. is ook zo. Um, um, maar vind je dan bijvoorbeeld dat ze wel op hun uitkering gekoord moeten worden? Want ze kunnen niet solliciteren, tenminste, ze kunnen wel solliciteren. Ja, maar, maar de vraag weet, is of ze aangenomen worden. Nou, die worden ja. niet aangenomen, want zo'n type wil je niet achter de zetten. Ik heb er nooit echt gezien. nee. Dus uh, of ze moeten gekort worden op hun uitkering, ja ik weet, het. ik weet niet of ik daar iets van moet vinden. Nee, weet ik ook niet. Ja, joh, dus, maakt dus... het uit. Hey, uh, uh, het ontkennen van de holocaust, dat, uh, dat mag dus in Nederland. In Frankrijk is het uh, nou, gelukkig verboden. En in Nederland mag het. Dus, steek van wal. <lacht> Hoezo? Nou, dat heeft allemaal niet plaatsgevonden. <lacht> Ja, jullie gaan we woorden in de mond leggen nu. Nee, niet? we gaan nog even, nee, helemaal nog helemaal, helemaal, helemaal niks in dat Dan zes, doen we pas in de tweede <laughs> blok, gaan we jouw woorden in de mond leggen. Maar het eerste blok, okay, hebben we ja. afgesproken, geen woorden in de mond. Nee, nee, dan, nee. jij nee. woorden in de mond leggen? Ik, ik niet, nee. Ik ook ik zou niet durven! Je zou durven. Ik heb mijn bodyguard bij me, heb je hem gezien of niet? Nou, is een, uh, dames en heren, er zit hier een man, Galit. Een hele geblokte man met een welke intellectuele bril en een mooie lichtblauwe basketbaljasje aan. Dus hij ziet er allervriendelijkst uit. Maar dus als jullie denken, ook kan het uit. nou opeens dat uh, de Janne zo ontzettend multi-culti-mining uh, zijn? Wilde zijn, wilde nein, het zijn en het dan liefde weten de jullie waarom. Dan komt dat voor ja. Rashid, want uh, ja, wij, wij, hebben, wij hebben geen blauwe ogen en die willen we ook niet hebben. Khalid, Rashid, boot is allemaal uh, eenpotnaam. Nee, daar ben ik heel makkelijk in. De holocaust Wat vind je dat dat moet kunnen? Nou ja, dan krijg je de discussie. Volgens mij heeft de nee journalist Gustav Bessems daar ook voor om dat dan gewoon uh, te, te mogen ontkennen. Ja. En dan krijg je de discussie niet zozeer over een holocaust... of over de Armeense genocide... maar dan krijg je een discussie over vrijheid van meningsuiting... in hoeverre ja. dat dat absoluut zou moeten zijn. Ja. Dat vind ik veel, persoonlijk veel interessanter. Nou, luister. Wat vind jij? Moet de vrijheid van meningsuiting absoluut zijn? Raja gedaan. Nee, absoluut niet. Oh. Wel oh. dat hij er is. Ja, daar is je Hij moet er wel zijn, maar nee, ja. niet, helemaal. Niet, niet helemaal. We helemaal niet van, we zouden gaar toegelicht willen zien. Raja. Ik vind het uh, als journalist en als programmamaker en als columnist... Uh, vind ik het heel belangrijk om te kunnen zeggen wat je uh, wil zeggen. Ja, ik denk dat, ik dat het zeker. ook wel moet in dit land. Alleen ik vind dat wij met z'n allen hier in Nederland uh, daarin doorgeschoten zijn. En iedereen roept maar wat vanuit dat kader. Vrijheid van meningsuiting staat in de grondwet. Het is ons recht, zeker na het moord op TV-Gogh zijn we daar massaal achter gaan staan. Uh, dat heb ik zelf ook gedaan. Ik hou ook van het debat, ik hou ook van discussie. Alleen wat je nu heel erg merkt... dat is echt een tendens waar TV Goch ooit mee is begonnen... maar dat het heel erg uh, uh, ver kan gaan. Dat je heel erg het op de man speelt. Het heel erg onder de gordel... En in het kader van alles kunnen zeggen vanuit die context van vrijheid van meningsuiting kun je kun je dingen dus blijkbaar gaan ontkennen, kun je mensen helemaal of proberen een poging tot afbranden. Ik vind dat nogal wat. Maar waar, waar is dan de grens voor jou voor die vrijheid van meningsuiting? ik snap er helemaal niks meer van. Nou, je zegt... ik denk dat als je ik denk dat je het wel snapt, maar ik denk dat uh, ik de, de grens maakt een laster, wanneer je gewoon echt iemand zodanig beledigt en dat is maar natuurlijk belediging een belediging, kan je toch geen straf zitten? Nou, wel als iemand daar gewoon wel persoonlijk heel veel last van dus heeft. Dus stel nou dat jij vanavond boos op mij hoort en je zegt. Dan zit je dan met een kleine pikkie van je. Ja. Dan kan ik aangifte gaan doen. Want ik voel me dan. Als, beledigd. Jij, als jij je beledigd voelt, dan, dan zou je dat eigenlijk moeten kunnen. doen. Maar dan zijn we ons ja. nog. De, en dan is iemand rijdt door rood. En je zegt, hé, hey, lul." Nee, nee, Zag nee, je straks in de rechtszaak? Ik vind dat toch geen een beetje een kromme vergelijking, Jan. Ik denk dat je heel goed begrijpt wat ik bedoel met, nee. v, met, die, uh, met het voorbeeld. Ik denk het wel. Ik denk dat we met z'n allen de grenzen opzoeken en verder gaan mm -hmm. dan waar vrijheid van meningsuiting is, in eerste uh, instantie voor bedoeld is. En dat is ook van elkaar van gewoon scherp houden. Je moet absoluut zijn. Alleen je moet je afvragen of je altijd alles wil zeggen, moet willen zeggen, denk ik. Dat, dat heeft, iets met, met, met fatsoen, heeft iets te maken met fatsoen. Ja, dat heeft iets te maken met hoe ver ga je. Maar hij moet moeten... wel absoluut zijn. Ja, in principe is niet, vind ik ook. Je kunt niet, dat is heel moeilijk, denk ik, om, om te gaan zeggen, ja, maar leggen we hem precies daar. En we voelen nee, allemaal... maar je kunt dat ook niet meten. Nee, ik precies. zeg ook niet dat dat uh, een uh, metenbaar iets is. Dat nee, was lastig voor de, rest, de rechter dan. Ja, het we is, is zeker heel erg lastig. Ik bedoel, we, nee. we leven toch echt ook in een land om, uh, waarin uh, Wilders wordt uh, vrijgesproken. Terwijl er wel degelijk uh, motieven zijn Waarin, uh, racistisch, uh, die je racistisch zou kunnen noemen. Dus uh, ik vind het heel erg lastig om dat heel concreet... en ook echt absoluut zeg maar, te kunnen zeggen. Ik vind dat het begrip vrijheid van meningsuiting... is zo rekbaar geworden de afgelopen jaren. Ik heb daar persoonlijk ook als columnist uh, last van gehad. Uh, van vrijheid van meningsuiting? Uh, niet van vrijheid van meningsuiting, maar hoe anderen dat hebben geïnterpreteerd. Waarin je kan worden weggezet als iemand waar je wie je niet bent. Mm -hmm. En op het moment dat je daartegen gaat ageren... dan wordt jou op een bepaalde manier de mond gesnoerd. Want ja, het is vrijheid van meningsuiting. En dat vind ik een beetje ver gaan. Maar ik jij zeg... vindt eigenlijk dat wilt als je in de gevangenis moet zitten op dit moment? Nee, ik zeg niet dat hij in de gevangenis moet zitten. Nou, je vindt ik dat zeg... hij te ver gaat en dat hij over de wet heen gaat. En dan moet je ja, dus ja, de gevangenis in... Vind... Nou ja, als je ja. het zo zwart-wit stelt, dan uh, wat mij betreft mag je best wel brommen... als hij daardoor tot zelfreflectie komt. Want ik vind dat hij daarin Nederland jij, geeft ja, ruimte. Als iedereen, ja. als iedereen moet gaan brommen dat hij tot zelfreflectie moet komen... dan wordt het heel druk in de gevangenis. Het is misschien voor hem en, en, uh, een goede oplossing. Maar je kan toch geen voorstander zijn om, om een politicus in de bak te smijten... omdat hij wat, wat zegt wat jou niet bevalt? Maar nee, zit hier, maar we zitten vind... hier verdomme in het Vrije Westen. Klopt. Klopt, maar wat ik al zeg, in het kader van vrijheid van meningsuiting zoals Wilders daar ook misbruik van maakt, vind ik dus te ver gaan. Want je zet gewoon een hele religie weg. Je zet mensen weg, je zet doelgroepen weg, je zet hele gemeenschappen weg. Je, je... En op het moment dat mensen dan iets gaan roepen vanuit het kader, ja, maar dan is het vrijheid van meningsuiting, dan moet het gewoon kunnen. Ik vind dat je daar met z'n allen, als je wilt samenleven in dit land, daar gewoon heel erg concreet rekening mee moet houden. Je kwam net met het voorbeeld Theo van Gogh, dat hij te ver is gegaan. Heeft hij uh, die moord dan ook op zichzelf afgeroepen? Nee, kom op. Weet je? Ik, bedoel, ik vind het zo makkelijker Wat? om dat te zeggen. Dat nee. hij de moord op zichzelf heeft afgeroepen? Natuurlijk niet. Daarom zeg ik ook: vrijheid van meningsuiting, daar zijn gewoon bepaalde dingen gewoon heel erg lastig bij. Hij is altijd een voorbeeld geweest van iemand die. Uh, ...heeft kunnen zeggen wat hij uh, altijd heeft willen zeggen. Ja, daar was hij dank, goed dank. in. Ja. ja, precies. En daar sta ik ook voor als journalist. Absoluut. Vrijheid nee, van meningsuiting. Nee, nee daar sta je niet absoluut voor. Dat zei je net dat je er nee, niet voor Nee, in absolute zin. Maar als journalist sta ik absoluut voor vrijheid van meningsuiting. Maar als mens niet. Nee, journalist is inherent aan mens, toch? Nee, maar je zei net dat er Als grenzen journalist, moeten zijn. Ja, in absolute zin. Je kunt gewoon niet altijd alles zeggen wat je wil. Er is op een gegeven moment een grens. En nou wat ja, die grens is, zo. dat is aan jou om te bepalen. Die... Nee, zoals ik, maar zoals dat... ik aangeef dat voor mij een bepaalde grens... Uh, of het nou Wilders is, of een blogger... of iemand die op Twitter een mening uit... daar kan ik iets van vinden. Dat vind ik te ver kunnen gaan. Maar dat, en dat maar... is ook zo. Als ik maar... kijk hoe mensen met elkaar omgaan social media-wise... Uh, kan het heel ver gaan. Iedereen, dit is allemaal micro-blogging. Dat is allemaal, er wordt gewoon geblogd alsof je leven ervan afhangt. Iedereen heeft een mening. En iedereen heeft maar macht om iets over jou te kunnen vinden. Maar en dat, dat dan meteen prima? als waarheid kunnen zeggen. Nee, maar het is toch dat prettig? Omdat, omdat nou dat ja, iedereen. sommige is het prettig. Heeft. Ja, maar ja. dat betekent namelijk, als, als, als, als, uh, ik, ik word ook wel eens beledigd. En ik denk altijd, ah, oh, die lieverd die ja. zit thuis lekker op de bank. En die heeft waarschijnlijk ook geen vriendinnen, die is eenzaam. En die zegt nu dat mm -hmm. ik dood moet. Ik denk, ah, oh, schattig. Ja, dat nou, kun je niet. vinden, maar ik vind, ik vind dat persoonlijk niet zo. Nee, ben, nee het zeg, ik, is niet leuk om nou iedereen voor de, ben, uh, voor de rechter te slepen. Nee, dus. maar je kan niet iedereen voor de rechter slepen. Ik denk dat dat wel duidelijk is, maar ik vind wel, dat je, dat, je, dat vind ik ook wel, dat je een grens mag, mag, mag wat je, mag je aangenaam eigen... vindt om, uh, ik, ik, ja, ik, ik, vind het, ik vind het heel vervelend bijvoorbeeld. Als je mag toch zelf doen. bepalen wat jouw grens is. Als ik dat vind, dan is dat toch ook wel gewoon weer mijn Nee, nee, nee, natuurlijk mag je bepalen. Dat is ja. juist de grote grap van, van, die, van die vrijheid van ja, mensen. Dat je mag vinden wat je vindt, alleen... Er is maar één ding leidend in het land. En dat is de wetboek. Of het wetboek. en, en, en dus, dus dan wordt belediging wordt zo lastig. Kijk, oproepen tot, tot geweld en een heleboel. Aanpakken, de in flikker prima. Maar tot die tijd belediging... Ja. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat als, als dat, het, dat moet het mechanisme het enige instrument moet zijn... dat je mensen al niet voor de rechts versleurt, Dat zou toch jammer zijn als dat het hele, enige morele... Nee, maar ik bedoel, weef... we leven toch in een democratie. Je hebt toch ook gewoon recht om uh, je gelijk proberen te halen. Als jij vindt dat jij... Maar waar is je, uh, ge maar je gelijk? Ja, nogmaals, het is gewoon, je kunt dat niet meten. Je kunt wel aangeven dat jij gekwetst bent. Je kunt aangeven dat je beledigd bent. Uh, ik geloof me, ik heb een groot incasseringsvermogen. Ik heb zelf ook een grote mond. Ik heb ook dingen geschreven. Nou. Maar je, er zijn op een gegeven moment wel dingen gebeurd waarvan ik denk, ja jongens, dit gaat wel gewoon heel erg ver. In wat voor land leven wij? Dat nou, we zo met nou, elkaar en, moeten en, gaan. en dat vind ik nou een mooi bruggetje, Raja. Nou. In, wat voor, in wat voor land leven wij? Dat het zo ver moet gaan, dat Q-music, ja, oh, ja, ons spel, ja, ja. heeft... Gejat, wat vind je daarvan? Ik heb geen idee wat voor spel het Wij is. Wij hebben nou, hier het kutspel. Die is ontworpen door de kutgebouwte, ja. dat is die kleine die achter het glas zit. Die heeft een fantastisch spel bedacht twee jaar geleden. En wat schetst er onze verbazing? Q-Music heeft exact het spel gekopieerd. Laat me even horen. Nieuws de nieuwsmash-up bestaat uit uh, ja, drie nieuwspijten uit de afgelopen week. Die zijn door elkaar uh, uh, gerusteld ja. en gedaan. En uh, uh, ja, de taak you know om ja. de drie berichten op uit te, te halen. Geert Wilders stelt kamervragen over het moskeebezoek van... Joran van der Sloot. In ja, de ja, Geert Wilders droeg voor de gelegenheid een abaya, een zwart gewaad tot op de enkels... en een blauwe sluier. Geert Wilders... Is het is de irritantste bekende Nederlander in een reclame van het afgelopen jaar... Waar wij Ik zou het je het je hebben ja. weggezet. Welke drie berichten gaat het om? Kijk, dat, oh, kijk. Wij zeggen altijd, die kabouter die kan er niks van. Nou, wie dit heeft geknipt, die, die, moet, die moet de gevangenis. Nee, maar het dus punt het is, wij spel. hebben dit spel. Wij hebben al twee jaar dit spel. Precies hetzelfde. En nu Q-Music exact hetzelfde spel, opeens. Nou. Weet je hoe dat heet? Dat heet volgens mij plagiaat. Dat heet Zo. volgens mij ook plagiaat. Precies. Dus, dus uh, uh, er uh, komt een rechtszaak, er staat een advocaat. Ja, de vrijheid van meningsuiting, leuk en aardig, maar dit is ook belangrijk. Dit gaat te ver. meningsuiting, perfect. Dan. Maar één ding, met je poten, blijf het spel op. afblijven. Precies. We komen zo bij je terug, uh, Raja. Ja, ja, ja, ja, want het is nu aan tijd voor de god van de evenwichtigheid, de vriendelijke brilde be reus. Het is tijd voor laviano's. In Frankrijk is het verboden om genocide te ontkennen. Verboden om te zeggen dat iets niet heeft bestaan. Wij konden natuurlijk niet achterblijven... en dus werd er ook in ons land door de ChristenUnie gevraagd om ook zo'n verbod. Liever gezegd, een verbod op het ontkennen, rechtvaardigen en bagitaliseren van een volkerenmoord. Toch aardig, christenen die een verbod op ontkennen en bagitaliseren van iets ernstigs wensen. Dan zit binnenkort de hele top van de katholieke kerk in de bak. Maar goed, premier Rutte heeft gezegd dat het kabinet niet zo'n verbod wenst. En dat is maar goed ook. Ik ontken zoveel en dat is mijn recht... Het verbod op Hitler's boek Mijn Kamp, dat alleen in ons land en Duitsland geldt... ...staat ook al haaks op onze vrijheden. Waarom zou je dat klotenboek niet mogen lezen? Ik bepaal zelf al wat voor Bacharik Lees. Ik heb ook Kluur gelezen bijvoorbeeld. Het verbieden van ontkenning is exact wat het verschil moet maken... ...tussen het vrije westen en de totalitaire regimes. Of dat nou wordt opgelegd door religie of ideologie. Met het ontkennen van bijvoorbeeld de massamoord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog... ...maak je gebruik van het recht op vrije meningsuiting. Hoe belachelijk die mening ook is... En als belachelijke meningen verboden wordt, zit straks de halve tweede kamer in de gevangenis. En dat, lieve mensen, moeten we toch echt niet willen met z'n allen. Man, man, man, man, man, dat was toch lang niet slecht. Al nee, zeg ik het zelf, al nee, nee, nee, zeg ik het zelf. Nee, nee, nee. q music jatmaus, hè? Ja, nou, even verder Jan. Onze gast vanavond is namelijk de bedenkster van de kleurrijke vrouwenlijst. Ah, wat zeg je? De wat? De kleurrijke vrouwenlijst. Een lijst met vrouwen. Die ja, in ja. de reguliere lijstjes altijd over het hoofd worden gezien. Ja, omdat omdat ja, ze een hoofddoekje doen. Waar is uh, de wetken? Hij is wat mee. Doen? Oh, hij is mee. Ze heeft hem mee. Ze heeft hem mee. Dit kan niet. Raja, ik vind alles goed. Alleen wij krijgen nu een boete. Oh ja? Ja, je mag geen... Kom ja, maar, Verdomme, even, dit, kijk, is, dit is niet de van de markt! Kijk, dit is mijn publicatie. Nee, ja, wij moeten dit allemaal wel doen. Wij Ma moeten dit ook doen. En dit, dit is mijn publicatie. Ja, als we dit ja, niet we doen, dan moeten minimaal drie boekjes gepubliceerd. gepubliceerd. Ja, is, oh, Bij ja. deze Zitten jongens. We, mag ik dan nu het intro Pfft. afmaken? Kijk, luister, ik ben Ik, ben, ik ben word televisie. zo ontzettend van mijn leg gebracht hier <laughs> zo. Ik ben televisie. Hoe vaak moet ik het dan nog zeggen, Raja? Is mijn sterke kant niet? Nee, dat klopt. Ik ben een voorlezer. Een voorlezer. Daar ga ik nu mee verder. Ik vind jullie wel een leuke voorlezer, Jan. Maar ik ben een televisievrouw en ik ben heel erg visueel. Dus ik denk, ik neem het mee, want ik wist dat jullie het erover zouden ah. hebben. En voor de mensen thuis, voor de twitteraars, nou. en voor alle bloggers en haters, etc. Dit is lijst. Doen? Wat ben je nou aan het doen? Echt, je ben, je, je, wil ons jaarbudget aan boetes doorheen jagen. Ja. Jan Heemskerk die, die, ja, die kan gewoon tekstjes voorlezen. Dat is het, Punt. Da En dat gaat steeds beter, Telefotter, laat okay, nou, kan ik eerlijk Oké, Maar ja, jij je hebt het nu gestoord tijdens het voorlezen van een tekstje. En dan gaat hij verslag. Ja, maar dat is de bedoeling. Zo, één momentje in Raja. Gaat ie? Kan je het je moet hier, hier. Ik weet het ook niet meer. Je bent een sun best? Ja. Oké, okay. nou, <laughs> nou, gaan we weer. Ja. Welkom terug. <laughs> ik, begin ja, ik begin wel even overnieuw. Ja, begin wel over die godverdomme ras. Hier is ooit. Onze gast van vanavond is de bedenkster van de kleurrijke vrouwenlijst. En dat de ding bot... houden we nu al aan beneden, hè? Maar de boekje, oh, kleurrijke vrouwenlijst. Ze zit er nu op. <laughs> een lijst met vrouwen die in de reguliere lijstjes altijd over het hoofd Oh, waarom zien, dan? Oh, waarom omdat dan? Omdat ze een hoofddoekje dragen. Omdat ze dragen. een hoofddoekje ja, dragen. Ze deed er een jaar over op de lijst. Samen met de Jezus Zekeken, van Zoeken. Maar ze won er een belangrijke prijs bij. En mee. zo is het net. De democratieprijs. Uh, juist, vrijheid van wederzijdig. welkom terug. De ja. grote voorvechter van de medewerkers. Nederlandse vrouw, Raja Velgata. Nee, Velgata. Nee, gaat dat toch? Nee, Velgata. Het is Velgata, Velgata. Het maakt ook helemaal niet uit, jongen. Ah, het ja, maakt ja, het ook helemaal moeite uit. Zeg wat nou is, wat bereik ik. Ja. Het is officieel Velgata. Velgata, Raja okay. Velgata. Lieve Raja Velgata, waarom in hemelsnaam <laughs> een pleurrijke <laughs> vrouwenlijst? Ja. Ik verveelde me. Ja, precies. Oh. Weer zo'n en vrouw die niet weet wat ze moet doen. Precies. Kon je geen linsensoepie maken ik of denk, zo? Het is of een boerka dragen of een lijst maken. Nou, wat is dit nou? Nee, maar even serieus, waarvoor is het nodig? Ik weet het niet. Ik, weet je ik stond... weet niet wat je aan het doen bent overdag? wel, wel. Het was, weet je, het was uh, op de avond van de uitreiking van de machtigste vrouwenlijst van 2009. En ik moest een kolompje voordragen. En uh, ik keek de, of, uh, de, de zaal in en ik dacht... Ja, Heel erg leuk en, en heel erg mooi, al die dames, maar ik, ik mis toch wel wat. Hoofddoekjes. Kleur, nou niet zozeer hoofddoekjes. Hoeveel hoofddoekjes heb jij hierin geteld? Nou, ik en denk de lijst... niet dat Jan hem heeft gelezen. Nee. <laughs> ik denk met, uh, op nummer 1 staat. En die, die, die lijst is ook helemaal niet op. Okay, ja, absoluut. Die vrouw, nee, dat is ook niet absoluut. Kleur, die staat op uh, Dat is gewoon puur symbolisch. Dat is Fatima el Wie? Vatem el Oh, dat is die mevrouw van, uh, die van de P van de A die, die wat probleempjes heeft met. Nou ja, ik, ik wil me niet inhoudelijk uitlaten... over oh. wie en wat en wat, uh, wat nou, ze wel of niet op. doen. Maar uh, opeens staat en laat ik. En dat ja. was gewoon niet zozeer omdat ze de machtigste kleurrijke vrouw is. Maar gewoon omdat zij... Uh een, een voorbeeldfunctie heeft voor heel veel dames. En, maar hoe bedoel je dan Want ze, ze, ze, ze bakt er niet zo heel veel van. Ja, dat vind jij. Maar goed, nou ja, ik ga zij, het niet zij... hebben over Elatic en haar oh, uh, politieke ambities. We hadden het toch over de lijst? Ja, nee, de maar jij reden... zegt hier... Wacht even, je, uh, er, worden, er zijn miljoenen gespendeerd aan MusiQ. Ja, en dan moet je vaak bij Elatic bellen. Uh, uh, ze heeft uh, 15.000 euro aan een boot uitgetrokken. Ze heeft op een gegeven moment ze weg, moest weggaan daar. Is er weer door een achterdeurtje binnengekomen. Oh, en weer... jij zet er op de, op, op de eerste plek. Uh, heb ik een beerput open. Dit was in 2010. Dat was volgens mij voor oh, het überhaupt. Maar als jij, als jij die, die discussie Achterop, wilt... Bleek. Ik wil ook nog geen discussie. Achterop, maar als je, je dus een crimineel op één zet, ja, dan denk ik. Waar ben je nou helemaal mee bezig? Kun je lijst met boeven? Doe niet zo lullig. Oh, je hebt gelijk het ook. is geen boef. Jij bent nee. een grote boef. Nee, maar weet je, ja, mijn ja, lijst is gewoon als een soort ludieke actie op uh, alle lijsten. Ik bedoel, we zijn een lijstjesland. Ik bedoel, we, we hebben. Ja, je hebt gelijk ook. We houden toch van lijstjes? We hadden geen lijstjes. Ja, is maar. We, zijn ook, we, we hebben ook uh, we, we, wel iets met po positieve discriminatie. Dat is een vreselijk grote term. Die ik nou ze gaan positieve discriminatie. Ze zijn gewoon leuke vrouwen op een lijst. En maar dan is hij... leuke vrouwen, dat heb ik hetzelfde met de, de gay games. Dan gaan die nichten met elkaar worstelen. En dan gaan ze roepen, ja want we willen niet buiten de samenleving gegooid worden. Waarom waar moet er nou een ja, maar je isoleert, vrouwen in een eigen lijstje? Je isoleert jezelf toch ook niet met zo'n ja wel je zet jezelf in een hoekje en daar houden nee, wij niet van, echt, Janne. Nee, nee, nee, maar je, zet, je zet niemand in een hoekje. Jawel. Ik wil andere lijsten inspireren. Eh, de machtigste vrouwenlijst van uh, opzij... die heeft een jaar na mijn lijst... wat meer, meer kleurrijke vrouw op de lijst gezet. Die is daar concreter naar gaan kijken. Ja. Vooral misschien is de lijst maar, inderdaad niet maar, zo uh, maar, kleurrijk. Maar mijn vrouw, mijn vrouw heeft ook een lijstje. Oh. Ja, ja, de Viva 400. Nou, precies. Dat is het is lijstje van mijn vrouw. En, je staat RijfL, en die gaat staat erin. zelf al zoiets, eigenlijk is het al erg. Nee, vriendinnen dat dat van mij dat. Eigenlijk is het erg oh, dat we een lijst moeten maken die speciaal voor vrouwen is. Want dat heb je met TedX Women bijvoorbeeld. Ja. En Wimit Inko. Ja. Uh, maar die zegt ook altijd: eigenlijk zou ik het wel heel erg vinden als ik alleen maar op een lijst stond. Omdat je ik een, een kutje bent. Ja. Nou ja, ik zou geld niet zo Wat zei dan? Kutje bent. Maar jij bent de baas bent. van Playboy en je vindt het woord kutje vervelend? Nee, in een context, in een goede kutjescontext. in een goede kutjescontext vind ik het helemaal niet Maar. Dit is, dit is geen kutjeskool. Kijk dan wat je met Raja doet. Is Ik vind het zo grappig. Verlegen. Nee, nee, niet verlegen. Ik ja, vind wel. het heel grappig. Maar, het is een, ja. maar wat Jan probeert te zeggen met 95 miljoen woorden is... Waarom moeten we er nou een lijstje hebben met donkere meiden en meiden met een doekie? Want nee, één nee. ding. We zijn voor liefde. We horen allemaal bij elkaar. En als je ergens goed in bent, dan kom je op een lijstje, doekje, donker haar, oh, beden oh, Maak geen het moer uit. Dat, je, dat, je, dat, dat, dat we dus allemaal eigenlijk weten dat die vrouwen heel erg geholpen moeten worden omdat ze op... om op een lijstje te komen. Nou weet je, over een paar jaar is, is die lijst voor mij ook helemaal niet nodig. Ik weet alleen Kijk, dat, dat... dat zijn... Dus als ik daarin mensen oh, een, mens een voorzetje kan geven, en natuurlijk zijn er mensen die kritiek hebben, en die lijst, het zijn alleen maar vriendinnetjes. Dat ja, het, het zijn alleen maar vriendinnetjes. Weet je, dan denk ik, ga zelf zo'n lijst maken, hui bek. Nou, wat een vuil! Wat een vuil! Zag je dat even? <laughs> Godverdomme! Hou je bikker! Ik heb zelf een ja, lijf maken, Roos! Ja. Uh, Raja! Die, die, die ontbrandt, ontvlamt! Nou ja, we we hebben een kwaad, kwaad, nee, nee, nee, nee, nee, nee. je Marokkaanse vrouw in de hele wereld! Ik zou nee. zeggen temperamentvol! Oof, jezus! Ik begin aan. Zit Kijk. die Rachid nog op je stoel? Goeie, oh, die, je dus nog... Hij bedreigd, kijkt me heel moeilijk. Oh, hij kijkt me boos aan. Oh, ja, je moeilijk. Moeilijk. Oh, <laughs> me. Als je één keer een naam zegt, komt hij er binnen. Je... je voelt je bedreigd. Nee, ja. dat is helemaal oké. Okay. Hey, weet je wie ik zo grappig vind? Over leuke vrouwen met hoofddoeken gesproken. Die meisjes van Halal, moet je er ook zo om lachen. Goh, wat zijn die leuk. Je niet? Ja, dan moet ik zo om lachen. Krut, Krut. Jullie het stil. Dat zijn Dat dus meiden. staat op je lijst. staat op, op, op, op je lijst. De meiden van de Halal staan op mijn lijst. Ja, weet ja. je wat ik nou zo grappig vind aan die meiden van Halal? Die kunnen niets. Helemaal niks. <laughs> en die staan overal. Die komen overal langs. Want er zit zo'n zo producent die, zit er. die zegt: We moeten iets. iets. We moeten een buitenlands tintje. We moeten... Weet je wie we bellen? De meiden, de meiden van Halo. Die staat overal bij elke producent. Die zegt, van ja, we moeten iets, iets, iets, iets, iets, weet je? iets geks. Nee, maar meiden ik vind ze, het zijn, Het zijn goede programmamakers. Ze hebben oh. toch wel gewoon televisie gemaakt. En dat zijn me meiden die aan het begin hebben gestaan... van die islamdebat en discussie op tv. Dus ik heb daar gewoon respect en bewondering voor. Ik bedoel, je kunt ze uh, slecht ja. vinden of, of niet grappig of talentloos. Wat jij ook maar vindt, dat mag je vinden. Hé, hey, want, vrijheid van mening. Ja, ja, ja. Yes. Maar, tegelijkertijd uh, uh, zijn het wel meiden waar ik respect voor heb... als, als programmamakers, absoluut. Nou. Ja, nou, vind ik ook, hoor. Je hebt gelijk. Nou, dankjewel. Ja, Ik wilde gewoon even gelijk geven, Jan. Je kijkt mij een beetje aan, nee, een beetje appelig. Je nee, denkt, hoor, wat gebeurt nee, hier? Hoor, nee hoor, ik vind het heel groot van je dat je ook een Dank gelijkje wel. aan Raja geeft. Uh, kijk, uh, trouwens, Raja, uh, wat er nu gaat gebeuren, dat, dat, dat doet ons een beetje pijn. Want wij hadden iets heel moois en dat is, ont, uh, is ontvreemd uit ons huis... Dus, dus uh, over ja. talentloosheid gesproken. Ja, ja, ieder, ieder radioprogramma... Heeft een spel. Heeft een spel. En ons spel is deze week... Gejat. Gejat. Door dus de collega's van... Ja, die we op zich hartstikke hoog music. hadden zitten ja, altijd. En de Q staat vanaf nu voor de Q van... Wim. Kutzender. De superheld van Hells. Ah, dit ja. is dus het topspel ah. voor Q-music. Ja. Eén quote... Drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radiospel. Oh, dat is echt een heel nieuws, Ja, ja, ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, er zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Hoe je dat, Wim van Helden? Ja. En citaat waar drie nieuwsfuitjes in verborgen zit. Heb je er misschien ook iets mee? Zeg maar, waarom ga je die in gebruiken? Welke drie? Wel 0801121, als je ze herkent. De winnaar krijgt de enige echte, de enige echte, de enige echte, de enige echte, de enige echte, de enige shirt Wat geeft die Wim van Helden eigenlijk weg? Als enige, een enige, een superhelden t shirts van Wim van Helden. Maar goed, goed. laat maar horen. Maakt niet In Sint-Willebroort in Brabant is een auto aan de Duitse bondskanselier Merkel ingereden. Gehouden, onder meer door burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Dit is toch veel beter? Nou ja, het Heb je dat, is wel... uh, hebben we dat ding van Wim van Helden nog? Of, uh, moet je het verschil is luisteren. Het is, ja, het is niet het verschil. te geloofwaardig. Hier de nieuwsmash-up bestaat oh! uit uh, ja, drie nieuwspijten uit de afgelopen week. Die zijn door elkaar gehusteld ge en gedaan. Oh! En uh, ja, jou de taak om de drie berichten eruit te halen. Voor ons! Geert Wilders stelt kamervragen Hier. over het moskeebezoek van... Joran van de, de... Kloos. Gewoon andere spreker erop Geert opnippen. Wilders droeg voor de gelegenheid... Zeg maar Ik word een... niet zo verwaard van. Doe ons er ah. nog even. Nog, nog, nog even de goeie. De, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ons, ons, ons! In sint Willembroort in Brabant is een auto aan de Duitse bondskanselier Merkel ingereden. Er de bloemen gelegd en toespraken gehouden. Onder meer door burgemeester van der Laan schitterend montage. Is, dit is dus het radiospel. Wil van Helden als je dit hoort. 1121. Kan Sorry. iemand bellen? Ja, als iemand kan bellen, dan kunnen wij verder met ons leven. 0800 1121. En we hebben niemand minder dat. En Ed en Ed aan de lijn. Eddie! Hallo, met Ed. Dag Ed. Oh, dag Ed. Hallo Ed. Dag Janne. Dit spel uh, is en blijft van ons, Ed. Ja, denk ook, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Tot vast. Ja. ja. Heb je ook nog het antwoord, Ed? Of Ik je zal je zegt, proberen, een de drie, drie die pizza oh, wat? zeg auto. Ed, wat zeg je? Een restaurant, daar kan een auto binnenrijden. Ja, weet ja, ja, je dat nou? Ja, oh, is dat ja, ja. Hier. klopt, inderdaad. Ja. En de andere bloemlegging is de herdenking van de Joodse vervolging, van de Jodenvervolging. Ja, ja, ja, ja, ja, ja inderdaad. Ja, Ga lekker, Ed. En Merkel, ja, die, die gaat morgen naar de conferentie in... Uh, in Brussel. Ja, dat is een breibeurs, dat gaat ze heen. Helemaal goed. Eddie, je hebt het enige echt, jan en Janne t-shirt gewonnen. Ik zou Achtig zeggen, mooi. maak er iets moois van, trek hem aan, wees er trots op, want als je ergens een mooi t-shirt kan winnen, is het bij de echte Janne. En trouwens, waar je een vreselijk leren t-shirt kan winnen, <laughs> is bij Q-Music, ja, nou, bij Wim van Helden. Oeh, die ons spelletje heeft gestolen. Uh, en Wim, als je het hoort, uh, Bram in Moskofiets, neem morgen contact met je op. En uh, nu wordt het tijd voor een stukje muziek, ja, hoor. want we moeten even ontspannen. Nieuw. Here comes the sun do Here comes the sun I say it's alright Nou, hè. deze was speciaal voor alle babyboomers die nog luisteren. Jullie denken wat krijgen we nou voor een zekerige muziek bij de Beatles? Nee, jongens, dit is weer, we hebben weer last van een bruggetje. Ja. Man, man, man, Jan, pak een beetje dat ja, nog even. Nou, uh, uh, uh, uh, zal ik nog even vertellen dat het precies 53 jaar geleden was dat het laatste publieke concert van de Beatles op het dak van het Apple. Geen nou, kort, jij vraagt of je dat had nou, moeten uh, zeggen. Ik zeg, had je nee, niet hè? moeten doen. Had ik niet moeten doen. Ik ga meteen door met, uh, met de horrorwinter. Want uh, we hebben het er al een tijdje over. Maar nu staat hij dan toch echt voor de deur. We gaan met z'n allen naar de kloten weer vriezen dood. En we kunnen vanwege de harde grondideeens begraven worden. Het wordt één grote gruwelijke ramp. En ho, ho, wie hangt er aan onze telefoon? Weerman Mark Pertouw. Een hele goede nacht. Dag Jan. Alles goed, Mark Pitto! Uh, ja, nou. wat, een, wat een energie joh, hebben jullie. Ik ken het programma niet, maar het uh, is even een overschakeling natuurlijk, hè? Nou, ja, nee, nou, wat, nou, de, wat, nou, de, wat de Colom Colombiaanse poederboer allemaal niet kan doen, hè? Nou. Ne <laughs> maar, Mark <laughs> ja, Putto! Ja, luister eens. Gaan we dood? Ja. Nou, ik denk het niet, maar we staan toch echt aan de vooravond van een, uh, ja, toch een historische kou-inval. Want wat er gaat gebeuren is gewoon ongelooflijk. En ik zegt dat eigenlijk al een paar dagen op de site. Niemand heeft op dit moment in de gaten hoe luguberkoud het gaat worden... de komende oh. periode. Luguberkoud? Ja, ja, Echt brute kou gewoon over heel Europa. En Nederland pakt toch ook wel een ja, behoorlijk deel mee. Hoe luguberkoud wordt het, Bart? Nou, Praten we min 18 of zo? Nou, ik, uh, ja, wat ik nu ga zeggen, dat gelooft gewoon niemand. Huh, maar het er wel uitkomen, denk ik. In de Alpengebieden gaat de temperatuur naar min 40 tot min 50 graden. Ja, dat is onvoorstelbaar. En in een paar hoge dalen. Er is verschrikkelijk veel sneeuw gevallen de afgelopen periode. Ja, ik denk dat je dan uitkomt. Dat is dan Foentensee en Glatte Alp. Dat zijn van die hoge dalen. Ja. Dan kan het wel eens min 52 worden. Ah, en hoe koud wordt het in Nederland? Putto, Wat laat ze de pest krijgen daar. Uh, in, in, in, in Nederland gaan wij aan het einde van de week naar uh, temperaturen tussen min 10 en min 15. Met wat uitloop op een enkele plaats. Twente of zo. Dan kan het min 17, min 17,5 oh. worden. Gooi, me Marie! Schoen, ja. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven... maar de weerman, de enige echte weerman in Nederland, Mark Putto... heeft net voorspeld dat het in Nederland min 17 graden... Zijn die 17? Ja, in Twente. Ja, min 7 of in, in, uh, in Twente? Ja. Min 17, Mark Putto. Ja, en het leuke is dat het KNMI en Meteoconsult... die gaan dat pas over een dag of drie vertellen. Maar goed, ik zeg het hier al. Het is maar, heb jij is er een sinister complot ook, op, Goh, van, Mark? Dat, dat, dat ze het geheim houden omdat ze denken... dat breekt paniek uit. Dat is nou, nee, dat is het niet. Ik denk dat ze gewoon heel voorzichtig zijn. En dat moet ook wel. Kijk, de Nederlandse weerinstituten zijn gewoon heel politiek correct. Hè? Altijd maar, maar nou, heel verwaardigd. He? Peter Tiemel vijf, Helga van Leur. Ja, en die dronken, dronken kabouter in Friesland. Oeh, oeh die ja, Piet Pauwsma. Daar hadden we het uh, dinsdag ja, nog over. Hadden wij nog over? Uh, Jan, weet je nog? Ja, dat ja weet, dat we weet, je weet je nog. Wat, uh, wat, da, Ongelooflijk dat die, dat die dronken tuinkebouter ons dan gaat vertellen dat er niks aan de hand is. Maar onze Mark Putto, de man die het wel weet, die zegt, we vriezen met z'n allen dood volgende week. Ja, en nog één dingetje. We hebben gewet... Jan, we hebben ook gewet om een fles mooie Amaronde, toch, meneer? Dat ja? dacht ik wel, ja, ja, ja, ja, ja, ja zeker, zeker. Nee, maar, eigenlijk... nog even, het is toch eigenlijk wel zo... dat we om de havenklap een weeralarm krijgen van die mensen van Meteoconsul. Wel, dus als er drie druppels regen vallen, valt... Dan, dan, dan, dan schreven ze moord en brand dat, dat, dat, ja. dat we niet te weg mogen. Nou, Kijk, Jan, één dingetje even, even corrigeren. Dat weeralarm komt van het KNMI. Maar goed, dat doet oh, er verder niet toe. Nee, nee. Dat doet, nee. doet er verder, nee, ja, maar, doet er verder niet toe. Nee, maar dat is natuurlijk zo. Maar ik denk, dat wil ik toch nog even meegeven... dat aan het einde van de week, hè, als we die hele koude nacht hebben gehad... Ja. dan komt er ook een bak sneeuw aan. Dan moet ja. je rekening houden in de kustgebieden met 15 tot 20 centimeter. Nee. Dus dat gaat behoorlijk veel over nou, dat scheep ook. daar woon jij. Ja, ik zit, daar ik, je? Ik, zit, ik zit bij Haarlem ja. Harlem oh, ja. en omgeving. Oh, maar putto. En Elvensteden toch? Komt hij er ook aan? Want in 17 nee, nee, want dat heb ik gezegd. Dat wilde ik meegeven in dat item bij Niels. Uh, daar was je zelf bij. Ja, daar was ik zelf Kijk, bij. Ik ben, ik ben natuurlijk heel consequent geweest. Ik, heb, ik zeg vanaf 98 al: die Elvensteden toch komt er nooit meer. Nooit meer? Nee, en daar blijf ik gewoon bij. Kijk, we, we gaan er wel een beetje tegenaan schurken, denk ja. ik. Uh, ja, als het een lange, lange tijd koud blijft. Ja, natuurlijk. Ja, maar. Uh, dat niet hè, de, die bak sneeuw die er dan eventueel komt aan het ja. einde van de week... dat is natuurlijk finesse hè, voor die laag ijs die dan ligt. Ja, precies. Je dus geen reet meer en je glijdt toch weg. Maar, maar Putto, ja. eh, eh, die andere laffe weermannen die ons gewoon helemaal niet vertellen... dat we met z'n allen kapot vriezen straks. Eh, eh, eh, eh, moeten wij bruine bonen in gaan slaan? Ja, wat moeten we doen, wat moeten we doen om ons te wapenen tegen de horrorwinter, Mark? Nou, ja, daar hou ik me niet zo mee bezig. Hallo. Dan moet je naar Helga van Leur gaan, die gaf hele leuke tips. Ja, maar die leuke tips zijn Helga van Leur, Bij een warme trui, wat dan? Ja, die heeft een enorme warme bruine trui. Ja, maar jong, echt waar, nogmaals, de komende dagen gaan we dat merken. Niemand bevroet met DT hoe verschrikkelijk oud het gaat worden. Ongelooflijk. Hartstikke goed. Bevroet met DT, Mark Putto met een P en U en T, T en R O. Ontzettend bedankt en maken wat van. En mochten we elkaar niet meer spreken, het was en genoeg. ja oké okay, wederzijds helemaal Dag je dag. dag zo Geen nee ja, wat vind ja. je daarvan Raja dat is toch echt oh, we, oh, gaan oh, dus we, gaan oh. we gaan dus kapotvriezen. we gaan dus kapot met z'n ja ja ik vind het vreselijk ik ben echt een koukleum geen nagaan. En, en dan ben je ook nog een koukleum heb je wel, uh, wel ja. de ketel goed en, onderhouden en, en warmbloedig en zo weet je dus oh. het is, ik vind de winter helemaal niks ja dames en jongens en meisjes uh, Raja Vergata die is hier te gast is kolonist, de uh, journalisten uh, wat is allemaal niet zeg wat ben je allemaal niet nou ja, ik ben vooral mens, vrouw. Nee, nu zeg je wat je wel bent. Ik zeg, wat ben je allemaal niet? Wat ben ik niet? Ja, wat is dat voor vraag? Wat vind ik niet? Dan moet ik gaan nadenken over Onwijze, wat ik niet ben. Een goede vragen ook, hoor. Ja, ja. zeg gewoon, wat, wat ben je dan wel? Ja, wat ben je dan wel? Wijster, dan ben... kun je zelf invullen wat ik niet ben. Jeetje, zeg. Wat ben je wel? Nou, dat zeg ik. Mens, vrouw, journalist. Mens, vrouw, journalist. Ben jij... <laughs> Ik werk voor een heel leuk programma. De halve okay. maan. Vertel op dan. Ah, wat? De halve maan? Nee? Nee, jouw op, okay, opzicht. je houdt ook op zich, ik ga geen reclame maken. Niet, nee. uh, r -ra, r -ra, maar, maar ben je. Uh, oh ja, dat word je, vragen. Ben je Ben je een, een Nederlandse Marokkaanse of een Marokkaanse Nederlander? Dat wordt altijd gevraagd, maar ik weet nooit helemaal wat ben jij? Ga je die vraag echt stellen nu? Dat heb ik nog al gedaan. Dat heb nou ja. Gedaan. ja, dat deed hij wel. Ja, ja hij heeft het gedaan. Maar ja. ik verbaas me gewoon. Het is echt zo'n vraag dat ik denk, wordt dat nog anno nu gesteld? Wat ja. denk je nou? Echt Voel je je nou Marokkaans of Nederlands? Ik nou. kan daar toch niks mee, Jan? Nou, dit is wel de tijd dat de jodenkoeken uit de schappen worden gehaald. En dat de negen zoenen om worden ge gevormd tot zoenen. Dus ik wil gewoon Zwarte nog één keer... Zwarte mag ook niet meer. Nee, die wordt blauw. He, dus ik wil S nog één keer weten. Smurfen. Beter. Smurfen wordt ook blauw. Wel nog één keer Ik was trouwens dit weekend, hele weekend blauw. Waarom word ik daar? <laughs> ja. Hé, hey, maar uh, Janne, ja. waarom moet ik dan op het matje geroepen? Waarom moet ik daar verantwoordelijkheid nee, matje, voor nemen? Helemaal, matje, matje, wat hier, ben helemaal jij? Wij zijn wat hier een open jij? radio. Op ja, een ja, ja, ja, open, en wij open. open Geef matje te nou, Maar waarom hier. moet ik jullie uitleggen wie ik ben? Ik ben gewoon Omdat Raja. Jij onze gast bent. Ik ben Raja, ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Damsko. Precies. En uh, ik kom gewoon uit Amsterdam West. Ik ben gewoon een hele simpele ziel. Mensen hebben gezegd. Nou, dat is inderdaad waar. Dat is waar hoor. Ik ben heel simpel. Ik kan echt, mijn grammatica is ruk. Ik kan niet schrijven, ik ben dyslectisch. Niet, doen. Columns niet schrijven je, je zit jezelf weer in een hoekje ja, te douwen. ik weet houden. het, maar het is echt zo. Wij zijn hier, dit is, dit is Maar goed, voel je barm jezelf barm. nou meer een Nederlandse of... Nou, ze ja. heeft zichzelf net als een soort, soort, soort, soort ja. Analfabeten. Uh, ja, ja, nou ja, ja dus, uh, ik, uh, ik claim ook te kunnen... Een uh, tactiek is dat, hè? Nee, dat is geen teken. Ja, nou, doe ik zelf ook graag. Ik ben een beetje oud en lelijk. En dan nou, dat heb je toch wel. wel een waar, waar, he? nee, nee, helemaal niet. Nee. schoonheid. Ja. Ik ben niet oud, ik ben ook niet lelijk. Maar ik, weet je, Au, ik kan auw, niet nee. schrijven. En ik heb ook gewoon. Ik ben dom, weet je. En het is, nou, maar toch ben ik interessant auw. genoeg om hier te zitten blijkbaar. Ik heb nou, geen idee wat ik hier doe. Nou, moet eerlijk zeggen, daar had iemand afgezegd, hoor. <laughs> <laughs> nee, nee, dat is niet waar. Jullie zijn al vier maanden bezig om mij hier naartoe te halen. Ja, ja, je dat ja, echt waar. Er zou gehakt van mij worden gemaakt, jongens. Ik zie nog steeds geen gehakt. Ik heb geen idee. Maar waarom zouden we gehakt van jou maken? Ik weet niet op Twitter voorbij komen, van een of andere, ik weet niet, oude man, die zei, ja, Twitter, via Twitter, wordt is, er is inderdaad één oude man op Twitter. <laughs> <laughs> dat is een ontzettende die is echt, eikel, is dat. dat is, hij is ja, oud. Hij gaat... is pas oud en lelijk, Jan. Ja, je, wat vind je van de Nederlandse samenleving? Het is ook zo'n open deur, sorry, ik ben <laughs> God, Wat klagen we echt aan iedereen? Die, we, we, e handen. we hebben hier economen, we hebben hier Ga lekker even geestelijke, even we naar hebben hier sporters, we hebben hier wat God en zijn malle moer. En aan jou mogen we niet vragen wat je van de samenleving vindt. He? Het is een godvergeet schande. Nou, we zijn vier, we wezen, vier maanden bezig met een konijn in Binnenlijke en <laughs> geen enkele yes, tafel. Het enige wat ze hebben gezegd, ja, vrijheid van mening zijn. Ik uh, nog één keer. Ja. Wat vind je nou eigenlijk van de Nederlandse <laughs> samenleving? Ik vind de Nederlandse samenleving echt geweldig. Kijk. Bro. Echt geweldig. Weet je, los van het feit dat ik natuurlijk kritiek heb... op bepaalde uh, losers met uh, die te ver kunnen gaan... en dat de samenleving verruurt. Dat zie je aan alle kanten, Dat zie je ook aan de politiek. Tuurlijk vinden we daar met z'n allen iets van. Dan vinden we daar, vinden vooral we iets daar van, precies met z'n allen daar van Daar vinden we iets van en daar moeten we vooral iets van vinden. Want we hebben geloof in het fenomeen vrijheid van meningsuiting. Maar... Ik woon in Amsterdam-West, ik ben geboren en getogen... Ik, ik werk in Hilversum, ik reis door heel Nederland voor mijn werk... Het, het Nederland is zo'n prachtig land. Het ja. is echt een mooi land. En, en mensen zijn te zuur. Ik, weet je je moet gewoon, vind ik, en ik ben er positief van, misschien ben ik soms wat naïef, maar ik vind gewoon... Nederland is gewoon een heel mooi land. Met heel veel potentie en heel veel mooie mensen. Daar moeten we naar kijken, weet je. Je moet gewoon kijken naar elkaars kracht en naar elkaars... ja, schoonheid. En het klinkt misschien heel zweverig, maar ik, ik kijk toch echt liever naar... wat ons verbindt dan wat ik vind van jou. Jij bent slecht en jij bent dit en nou, dat. Nou, ik ben dan wel niet slecht. Nee, maar om gewoon eventjes nou uit, weer? uit te vergroten dat dat gewoon heel erg leeft in wereld. Nou, Nederland wat verbindt nu. ons, meid? Hey. We radio. Gelukken. radio gelukken. Ja, ik ben nooit begonnen met radio. Uh, welkom bij NTR. Dit en is toch een NTR-programma aan het worden zo? Zeg, erg hè? He? Nee, erg! Stippen. NTR is toch een geweldig programma? Of, uh, zo Oerum. vast op. Maar goed, die, die samenleving waar we het niet over mogen hebben, weet je? Natuurlijk uh, ja, wel, natuurlijk wel. Hoe moeten we dat nou gaan doen? Want Er is, er is gedoe uh, met uh, allochtonen, autochtonen. Mo we wat, we nou voor wat voor gedoe? Wat voor gedoe? Nou, je weet toch dat er wel gedoe is? Nee, gedoe is zo'n breed woord. Omschrijf gedoe. definieer gedoe. Je woont in Amsterdam-West. Ja, dus betekent dat inherent gedoe? Kom op, Jan. er is veel gedoe, niet? Er is toch een probleem met Marokkaanse jongeren bijvoorbeeld? Benoem ze eens concreter. Wat voor problemen? Jij weet helemaal niet van de overlast van Marokkaanse jongeren Nee, ik ben benieuwd hoe jouw perceptie is. Wat voor problemen? Er wordt wat criminaliteit uitgevoerd door de Marokkaanse jongen. Ik zijn geloof ik vijf tot zes keer vaker in contact ja. gekomen met de politie dan uh, autochtone jongeren. Dus er is een probleempje. Ja. Uh, als je opsporing verzorgd kijkt, zie je ook wel dat het vaker komt. En dan vraag ik me af, wa wa wat is er daar aan de hand? Ja. Wat, is ja, nou, ik... wat gaan we daar nou mee doen met z'n allen? Ik geloof uh, dat er uh, zeker wel wat, wat aan de hand is. Ik was ja, ja, dat aan is aan aan zo. Aan het, en Ik was gewoon ja, aan het dolle Ja, meid. Je, uh, <laughs> ik woon in Amsterdam-West en ik zie ja, de problemen. Ik zie de problemen, je hebt ook absoluut gelijk. Maar er liggen ook heel veel dingen ten grondslag aan die problemen. En de media die vergroten het natuurlijk enigszins. Duurlijk, we dus... gaan de media. Nee, nee, nee, ik ben zelf programmamaker. Ik weet precies hoe men te werk kan gaan. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar... maar... Laten we, laten we... Mag Wij... ik even... We zitten Nou, ik wil ze ja? even toe oh. naar van... van, ja. van, van, van wat, wat, wat, we weten allemaal zo ongeveer wat er speelt. Uh, de een zegt, nou ja, dat komt dan met de schuld van de achtergrond van die mensen. En dan moeten we er van alles aan doen. En de ander zegt, nou god, onzin. Hoe moet het dan? Moet de samenleving zich aanpassen... aan, aan, aan mensen die zich anders gedragen? Of moeten mensen nee, die zich anders nee, gedragen? Nee, nee. Of Weet je je daar... bent hier, je leeft ja. met elkaar... en je moet op een gegeven moment toch met elkaar door één deur. En de mensen die hier wonen en Nederlands spreken... dat zijn gewoon allemaal Nederlanders. En je moet je aan elkaar aanpassen, vind maar, ik. ik maar, maar mag ik nog even de ja, punt wat ik net ja, wilde ja, maken? Punt, over... nee, nee, nee, maar ten grondslag aan diezelfde problemen... Wat je net over, waar je het net over had. En die onderschrijf ik absoluut, die zijn er. Ja. Maar... Ik weet natuurlijk ook dat er een aantal uh, uh, problemen zijn... vanuit die doelgroep, die gebaseerd zijn op bepaalde psychische ziektes. Er zijn een heleboel uh, Marokkaanse jongens. En daar zijn onderzoeken vol over geschreven. Die heb ik allemaal gelezen. Ik heb psychiaters en psychologen gesproken. Marokkaanse jongens hebben zeven keer meer kans op schizofrenie Hoe komt dat? En op psychoses. Hoe komt nou, dat? dat? Dat komt omdat ze toch zeg, moeten, uh, moeten laveren tussen verschillende werelden. Dus de Nederlandse samenleving, maar ook hun... Uh, traditionele achtergrond, of culturele achtergrond... religieuze achtergrond... Uh, daarbij uh, misschien niet altijd in het gereel worden gehouden... zoals de dochters, maar dat ze meer vrijheid hebben... niet weten om te gaan met die vrijheid... in combinatie met nou ja, allerlei verdovende middelen, zorgt ervoor dat heel veel van die criminele jongens, die uh, in de criminaliteit terechtkomen en dus draait door criminele woorden uiteindelijk, eigenlijk gewoon psychisch ziek zijn. En, uh, maar er zijn er wel heel veel dan. Dat zijn er heel erg veel. En er zijn rapporten over geschreven en die zijn allemaal gepubliceerd. Maar dan komen, die... komen we op het punt namelijk dat dat voorkomen had kunnen worden als er beter was geïntegreerd. Uh, het punt is dat heel veel van die jongens juist te geïntegreerd zijn, waardoor ze psychische ziektes krijgen. Dus ze krijgen psychische ziektes omdat ze ja, zich aanpassen in het land waar ze geboren geboren. Ja, ja oké, okay, maar dan komt er dus dat conflict met die, met die ouders die heel anders zijn. Precies. Traditioneel. En ze proberen ja. de kant, ze staan op twee sporen. Het is echt zo. En dat is het... toch wat Jan zegt, toch waar, dan, dan, dan, dan is dat toch, dan ja, hadden die ouders misschien toch al wat eerder zich kunnen ja, aanpassen. Ja, dat gaat over de vijfde ja. de generatie. Komen zijn. Precies. Dus, dus maar het probleem ouders, is intern. De, ja, het probleem is intern, maar je kunt niet meer van die ouders verwachten dat ze integreren zoals jullie dat willen, of zoals wij dat willen. Dat niet meer van die mensen verwachten. Die zijn oud, nou, die dus zijn versleten. Ja, wel, maar die die vaders die vaders hebben keihard gewerkt voor Nederland. Echt die. Mijn mijn vader bijvoorbeeld. Zij is toch wel voor betaald. Nou, tuurlijk, maar ze hebben ze hebben zich kapot gewerkt. Dus je kunt niet van hun vragen: oh, 50 jaar na dato, leren even heel goed nee, Nederlands. spreken. Ik, ik, ik, ik, ik zit, maar ik zit geen in, Amsterdam Pond, uh, in Amsterdam Oost met Poont. In Amsterdam Oost met Poont. Daar zit onze studio van een halve maand trouwens. Ook. We zijn buren. Oh, hartstikke leuk. En uh, daar komen de jongetjes van een jaar of uh, vijf, zes, zeven Marokkaanse jongetjes... Ja. En die praten met een zo en zo. Een nieuwe generatie gaat geen uh, stage krijgen, gaat geen baan krijgen. Ja. Want je neemt niet iemand aan die al voor de vijfde generatie in dit land woont... maar de taal niet goed spreekt. Ja. Dan denk ik, die ouders... Daar ligt ook een verantwoordelijkheid. Dat is het, maar, maar, maar jij moet maar... Jij, jij behoeft, jij, ik bedoel, je staat hier niet uh, uh, in de getuigenbank... maar ik, ik wil graag daar zo'n antwoord op. Hoe kan het zo zijn dat die ouders niet... dat daar niet een kwartje valt, dat ze denken... Mijn kinderen moeten goed de taal spreken van het land waar ze wonen... want anders hebben ze geen toekomst. Wat, zit er toch? Wat is daar mis, dat, dat, dat, dat het kwartje niet valt? Ik geloof wel dat het kwartje valt. Alleen, heel veel van die jongens die doen buiten toch wel waar ze zin in hebben. Dus maar, ligt het niet, maar de, maar de, de ligt taal... De, taal ja, ze gaan naar school. Ik bedoel, Je hebt het nu over een accent. Ze spreken toch gewoon Nederlands? Het pr, het nee, maar je krijgt is, geen baan. Als je zo prut, ga je geen bank krijgen. Nee, maar dat is weer straatcultuur. En om dat goed in kaart te brengen... dan zou je samen met politie en justitie en hulpverleners... samen met die ouders moeten kijken waar het probleem is. Natuurlijk kunnen wij als buitenstaanders projecteren op... Goh, jullie moeten dit en dit doen, zodat wij jullie accepteren. Maar het taal het spreken het van, het, Tuurlijk, het van het land daar waar je woont. Begint het bij, daar begint het bij, absoluut. Maar om het ook in kaart te brengen hoe slecht het uh, gaat met die jongens... omdat ze een heleboel psychische problemen kunnen hebben... zeven keer uh, meer kans hebben op psychische ziektes. Als je dat in kaart brengt, dan gaan die criminaliteitscijfers ook omlaag. Omdat heel veel van die jongens die vastzitten... die hebben eigenlijk maar, psychische problemen. Uh, um, is het toch niet zo dat... dat in feite weet je, weten we de oplossing dus wel? Denk ja, ik geloof dat justitie wel. en politie achterlopen... op uh, het en, zicht en, op die jongens en die ja. doelgroep. En daar is gewoon echt wat specifieke care voor nodig, zeg maar... Okay. Zorg. Ja, maar dat denk ik, dat, dat uitgangspunt is natuurlijk wel redelijk belangrijk. Het uitgangspunt zijnde dat je zegt, ja jongens, dus helaas, die, we begrijpen hier een spagaat tussen traditionele achterafkomst en, en de westerse samenleving. Maar we zitten hier toch heus in de westerse samenleving. Ik denk ook dat mensen dan anders naar de doelgroep gaan kijken... als zij uh, dat beter in kaart kunnen brengen. En natuurlijk is de rol van de media daarin ook heel erg belangrijk. Dat is onze rol, zoals, zowel van jullie met dit radioprogramma... als mijn diversiteitshoekje bij de NTR... waarin wij ook dit soort onderwerpen aan de kaak stellen. Maar Geloof stellen me, jullie dan... Ja. Wij zijn echt taboe doorbrekend. De halve maand, het programma waar ik voor werk als redacteur... Uh, naast al mijn andere dingen. Uh, wij, heb, wij hebben het over achterlating van de Marokkaanse vrouwen in Marokko. We hebben het over homoseksualiteit. We hebben het over... Um, uh, de, de onderwerpen die we laatst hadden, was een jongen met schizofrene problemen... Een Marokkaanse jongen, die staat bij ons aan tafel om te vertellen hoe dat ging. Dat zijn wel taboe doorbrekende onderwerpen die wij van binnenuit proberen aan te kaarten. Want dat is ook belangrijk. Hè? Maar, maar, de, maar uh, uh, die, hoe je zegt, hè, die, die, die criminaliteit, die draaideur criminaliteit... dat komt voort uit een psychische, psychische probleem. Maar ik heb nog nooit gehoord dat er een onderzoek is geweest naar nou, bijvoorbeeld... Uh, of, uh, uh, autochtone jongeren met uh, psychoses en sysofrie. En, en, en, dan en, dan en mi dat die opeens uh, de hemel leeg aan het jatten zijn. Ik heb dat nog nooit gehoord. Dus om... hoe kan het dan dat dat alleen in die hoek uh, gebeurt? Ik denk dat die jongens, die doelgroep, de autochtonen... om het maar voor zo te zeggen... die hebben natuurlijk hele andere issues. De Marokkaanse jongens die hebben... Maar dan ga je toch niet van jatten dan, als je chisofreem bent? Nou ja, in dit geval dus wel. Dat is hun uitlaatklep. Uitlaatklep is misschien de criminaliteit ingaan. De, uh, je uitklaat, uitlaatklep is hangen in een koffieshop... en je jointjes roken en alcohol te drinken... en dingen te doen die je dan doet, waardoor je in het... Ho hokje wordt gestopt van uh, crimineel. Nee, dat, dat, in dat hokje word je gestopt als je uh, criminele feiten pleegt. Tuurlijk. Dat, dat in dit geval zijn er ook een heleboel jongens die dat doen. Maar als je de Achtergronden van die jongens ook heel goed in kaart kunt zetten met hulpverlening en politie. En justitie. maar, dan, dan maar de enige oplossing is, de... is dus integreren. Nou ja, dat, dat, dat is ook oké. Je, je, je, je stelt dus eigenlijk wel vast. En dat vind ik best een heel nieuw geluid. Van Uiteindelijk moeten we wel toe naar een situatie waarin zij, die, die jongens zich dus ook leren gedragen. Zoals, eh, maar dat hè. is al meer dan logisch. Nou ja, ik hoor het ook nog redelijk vaak zeggen dat we naar elkaar toe moeten integreren. Hè. Dus in feite heb je of je, of je of je past je aan aan de plaats waar je komt, of je zegt nee, met z'n allen. Vormen we een soort Je, nieuwe symbiose? Nou, dat ja, kan ook. Maar daar ik, geloof ik, ben, ik ook in, Orjan. Ik geloof ik ook dat wel dat het de... van twee kanten moet werken. Want anders. Verwacht je alleen maar van de anderen, doe je zelf bar weinig? Wat ja, maar... doe je dan zelf? Als ja, ik ben een familie nee, van ik... leeg water. Nou, nee, maar goed, ik, ik, ik, ik, toevallig, mijn, mijn zoon moet morgen een betoog voor zijn HAVO doen. En dat gaat over dit specifieke onderwerp. HAVO, Jan, heb ja, ja, je een slimme kind. Ja, je, ja, ja, ja, ja, ja, goed, ja nee, maar die, die zegt ook inderdaad van ja, maar die noodt iemand in je huis uit. Nou, als hij een beetje anders is dan jij, is het heel leuk en kleurrijk. Dat, dat, dat, dat is grappig, want die ken je niet. Ja. En... Maar op een zeker moment dan komt hij er wonen. Dus, ja, oké, okay, nu kom je bij me wonen. Ja, Dan, dan moeten we toch even anders praten. Ze vinden het nog steeds leuk dat je anders bent dan wij. Want we leren er ook veel. We horen er ook veel van. Maar er zijn in mijn huis ook bepaalde dingen die we op een bepaalde manier doen, daar hechten we nogal aan. Dat zouden graag willen dat het zo bleef. En dan is dat natuurlijk. En, en dat is toch wel tamelijk hardnekkig, want dan kom je toch ook op het gebied. En vind je dat een rare redenering? Mm, nee, oh. want je verwacht natuurlijk wel. Met zo geef je aan dat het nog steeds gasten zijn die komen in jouw huis en nou, weggaan. En dat klopt je, je, je, in dit geval, maar in, in Nederlandse samenleving... zijn het er, zijn er niet mensen die komen en gaan. Nee, dus in dit geval... Het is juist het, het, is juist het blijven waar het, met het verschil in zit. Als je nou komt, hè, de eerste generatie die, die kwam werken. Hartstikke fijn, bedankt, kleren gewerkt, allemaal waar. Met de bedoeling, zoals je ook weet, dat ze ja. we op een gegeven moment weer naar huis zouden gaan... met nagedanne arbeid. Ja, dat, is dus dat is dus niet gebeurd. En daarin heeft de overheid dus... Uh, Nee, in ieder geval, dat wil ik niet zeggen. Maar die hebben dat toen, nou, tijd niet, niet goed in kaart Niet slim, in het Totaal nee. niet. Nee. Dat nee, hebben ze niet heel goed gedaan. Maar dat is een beetje het probleem. Dat is dus door de knuffelcultuur geweest. Voornamelijk bij de PvdA. Van, ach, ja, je mag niet zeggen dat er tweede rangs burgers zijn. Maar we behandelen ze als baby's. Ja, weet je, kijk, ik, ik zit niet bij een partij. En, uh, ik ook niet. Maar weet je, knuffelcultuur, ik weet het niet. Ik weet niet of het aan de Partij van de Arbeid heeft gelegen. Het nou, is iets wat, wat, wat, wat gegroeid is op deze manier. waarin uh, de overheid het op deze manier heeft aangepakt. Waardoor je nu met issues zit met bepaalde doelgroepen. Maar dat is toch logisch? Maar de ja, overheid heeft het niet goed, goed gedaan. In de media land. heeft het niet goed gedaan. Maar moet er niet een keer gewoon uh, van binnenuit worden gezegd. Van, en nou gaan we het Godvergeven even ja, helemaal maar anders dat doen? Dat gebeurt ook niet. Maar echt dat kan alleen maar als dus die, die, die, die, die ouderwetse cultuur uh, komt te vervallen. Nee, want het is een ouderwetse cultuur. Het is gewoon cultuur. en dat nee, Maar, gaat wel, maar niet als vervallen. je dus die schizofrenie wil voorkomen. Ja, dan, ja, of is... je moet de Nederlandse uh, samenleving uh, vergooien. Of je moet dus uh, de, die, die, die, die, die oude samenleving. Uh, de, die, die, je moet denk ik gewoon. Je moet jouw eigen cultuur, jouw eigen religieuze normen en waarden gewoon uh, in het uh, uh, hier en nu, anno 2012, gewoon op jouw manier. Maken. Nee, dat is allemaal ja, wel goed, maar zolang je maar niet, niet geen roven overvalpleegt. Nee, dat dat is een proces, ik, ik denk, Jan. Ook denk eens aan, aan dingen als, als Sharia waar het toch ook af en toe weer eens over gaat. Ja, maar weet je, dat is een Sharia dat hebben we hier, Daar hebben we toch hier toch niks aan. Dat, is, dat gebeurt nee, elders. Dat nou, niet, ik denk maar... dat ze in saudi het ook niet leuk vinden om met een steen gegooid te worden. Nee, maar ik bedoel, waarom wordt dat elke keer geroepen dan? Nou, omdat er roepers zijn in Nederland die dat graag willen. Als een voorbeeld van hoe ver het zou kunnen gaan als je die gedachte van integratie van culturen doorzet. Te zouden ze zeggen, oké, okay, er ja. zijn hier 2 miljoen mensen binnen... die geloven daar misschien wel in. Misschien moeten wij daar ook wel eens aan beginnen. Heb je dat maar ook mensen de... zijn daar zo bang voor, weet nou je. Ja, Enerzijds is allerlei... begrijpelijk toch wel. Nou, weet ik niet of dat begrijpelijk is, weet je. Ik bedoel, er zijn zoveel... Uh groepen en er zijn zoveel verschillende mensen. Ik bedoel, het, is helemaal niet, het land wordt niet overgenomen. Er komt geen tsunami van, van, van islamisering of van, van wat dan ook. Weet je, mensen gaan al heel snel met termen smijten zoals de sharia. Nee, of, maar okay, weet dat weet we je, er is een grote orthodoxe uh, uh, islamitische groepering ook in Nederland. Heb je het gemeten? Nou, er is een onderzoek naar gedaan. Er wordt geschat tussen de 20.000 en 25.000 mensen. vind ik best wel veel. En dat zijn die, mensen die, die, die concreet die in de Sharia geloven. Ja. En in hoeverre denk je nou? Er zijn toch ook een heleboel andere orthodoxe stromingen in dit land die niet alleen met islam slaap te maken hebben. Zeker. In alleen, hoeverre kan alleen, dat de, de realistisch dat worden? Begrijp wel, maar de angst dat een gereformeerde zich opblaast is gewoon heel klein. Ja, maar in hoeverre is de kans groot dat een, een moslim zich opblaast? Nou, groter. Want? Nou, dat is nogal een aantal keer gebeurd in de geschiedenis. Uh, maar niet in Nederland, toch? We hebben het nu over Nederland. Waarover we het na het nieuws verder gaan hebben. Zeker zo, weten het nieuws van ja. hoeveel uur? Eén uur denk ik hè. Eén uur! Dus een uur het is Tot zoetjes!